Wat oh, een geld. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? Ben jij daar klaar voor om de door het bosfietser in jezelf te volgen? Voordat je met je innerlijke lover naar zwemparadijs Aquamundo gaat? Waarna de relaxte rustzoeker in jezelf met je geliefde het zonnige terras opzoekt. De manier om jezelf te zijn. Bij Centerparks. Volg je natuur...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 Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Supermarkten waar schappen leeg zijn... denken dat de voorraden vanmiddag en anders morgen weer zijn aangevuld. Door het winterse weer lukte het gisteren niet overal... om zuivel, vlees en groenten te leveren en grijpen klanten mis. Het bezorgen van boodschappen is wel moeilijk. Online supermarkt Picnic heeft vandaag alles gecanceld. Ondanks de gladheid valt het in de meeste ziekenhuizen mee met de drukte. Er worden wel wat meer mensen binnengebracht die zijn gevallen... en iets hebben gebroken. Maar het zijn geen heel hoge aantallen. Wel zijn ziekenhuizen soms druk met patiënten die door het winterweer hun afspraak willen verzetten. Ondanks de oproep om niet de weg op te gaan... verwachten de meeste universiteiten en hogescholen... dat studenten vandaag gewoon opkomen dagen. En dat bevalt het interstedelijk studentenoverleg niet. Zo gaan er ongelukken gebeuren, zegt een woordvoerder. De Universiteit Utrecht heeft wel besloten colleges en tentamens af te gelasten. En het repareren van het elektriciteitsnetwerk in Berlijn gaat sneller dan gedacht. In de loop van de dag moet iedereen weer stroom hebben. Een dag eerder dan verwacht. Zaterdag ging het mis door een sabotageactie van een linksextremistische groep. Tienduizenden woningen en bedrijven kwamen zonder stroom te zitten. Het weer van weer online. Flinke sneeuwbuien en een stevige zuidenwind. In het westen ook regen. In een groot deel van ons land geldt code oranje. Het wordt min 1 tot plus 3 graden. En dit was het Nieuws op Slem. Uh, dankjewel. Dan een blik op de weg. Er staan uh, veel vertragingen. In totaal uh, 13 met een totale lengte van 67 kilometer. Uh, goed nieuws. Geen vertragingen op de snelwegen. Het is natuurlijk wel uh, langzamer rijden. Zeker in de middenstrook van het land. Daar valt namelijk nu de meeste uh, sneeuw. Uh, Langste vertraging dat is de N337 Zwolle-Deventer. Voor Deventer daar 9 uh, minuten. En één flitser gespot van de snelweg. Ja, ze hebben het echt gedaan. Uh, A13 Rijswijk-Rotterdam. Daar staan ze bij 6.8.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 Nu heel veel, voor heel weinig, bij Trekpleister. Zoals alles van Nivea, 2 plus 2 gratis. Daar wordt je portemonnee blij van. <laughs> Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken? De snelpakkers van KPN zijn er weer.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 In de pauze! En Nederland op zijn gat of niet, één ding is zeker... wij trekken de lunch gewoon nog een uur langer door... maar iedere dag tussen 12 en 2 de beste hits in de mix. Fox Stevens en zometeen Sweet Soda Pop, Alok, Living Joy... eerst Fade Evans, dit is A mesmerize. Living Joy met de hit die ervoor zorgde dat ze geen one-hit wonder bleven. Don't stop moving, kwam twee jaar na Dreamer. En zometeen een DJ, een hele grote DJ, die je kan gaan zien voor 12,30 euro omgerekend. Ja, moet je alleen wel even vliegen naar India, naar Mumbai. dan staat Jeff voor 12,30. Het kan dus wel. Je hoort hem zometeen bij slam met Break My Fall. Eerst Clean Bandit. Dit is Drive Slam. I, I never thought I'd be your type. I, hoorde je, en say you'll be there. Veel Spice Girls zijn er nogal rijk geworden, toch is de armste Spice Girl, nah, die heeft niet een gigantisch groot vermogen, wordt geschat op zo'n 8 miljoen euro. Scary Spice, dat is Mel B. Het heeft alles te maken met de rechtszaken die ze in het verleden heeft gehad, en een echtscheiding. Ja. Die ook nog eens overlappend zouden kunnen zijn, die twee trouwens. En zometeen Toe limited. Maximum Overdrive. Iets wat we dan muzikaal gezien nog wel kunnen doen vandaag. Eerst los Frequencies, dit is Questions bij Slam Where? Where? Emotions you own.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 In het midden hebben we het over Utrecht, Gelderland en dan ook nog richting de grens. Daar valt ook nog sneeuw op dit moment. In Zeeland op dit moment een klein beetje regen bij Middelburg. En voor de rest blijft het dit weer. Gelukkig trekt de meeste sneeuw wel weg. Dan problemen op de weg. Lelystad richting de Ketelbrug, die is dicht. En de A12 Utrecht richting Arnhem bij Grijshoort. Daar is ook de weg dicht door een ongeluk. wel hoor je nu, dit is Blurred Lines bij Slam. Take your ass too, and them, me up in diamonds, cover me in gold. But nothing they could buy me, made my heart whole. I'd given up on romance. Then I found you. Ain't it crazy what luck can do? Crazy what luck can do. Nog een keer! Do it again! Camel Cup Waters bij Slam. House in de pauze. Twee uur lang alles in de mix met zometeen een man die, uh, ja, die was heel trots afgelopen zomer. Mau Pi. Uh, niet eens vanwege zijn residency bij Pacha op Ibiza. Nee, het feit dat hij is gestopt met roken afgelopen zomer. Doet hij goed. Mau Pi. joort hem zometeen. Drugs van Amsterdam. Eerst Alice DJ. Dit is The Lonely One. from Amsterdam. Uh -huh.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 Het voordeel aan dit sneeuwgezeik wat we meemaken op dit moment... is dat in de kantine was echt de keuze reuze qua eten. Aangezien staan mensen in de rij, is het dringen bij de saladebar... waar echt nog één stronkje broccoli te vinden is. Maar uh, die hele bakken liggen gewoon vol. En dan toch nog vanmorgen meer dan 500 kilometer file op het hoogtepunt. Een van de drukste woensdagochtendspitsen ever. Want de woensdag is een rustige dag vanwege mensen die vaak thuis werken of de woensdag vrij nemen Elke zard hooi naar fats en smal turnaround Slam. We hebben deze muziek bijna Sambuka gaan bestellen. Toch nog een shotje Salmari in de randstad. Maar uh, wel lekker, hè, zeg. Girl on Fire in de remix maakt een einde aan House in de Pauze voor vandaag. Morgen terug om 12 uur. Alesso zometeen, Gleier van Mario. En Guetta zometeen. I'm I'm right. Lekker. Weer bij Jumbo. Deze week diverse soorten Jumbo stampotgroenten en aardappelen. 1 plus 1 gratis. Lipton. 1 plus 1 gratis. Of alle knor, wereldgerecht of maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. Als je extra goed van start wil gaan, omdat de eerste klanten al in de rij staan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 Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werken bij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 Krekkers en knekkenbreud, tweede gratis. Lekker, hoor. Amerk Haarverzorging en Styling, ook tweede gratis. Zoé. En een loopbad van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Ah. Amster! 18PLUS speelt dus. Ja. Echt serieus? 7, oh. 7, 7, 7, oh. oh, Wat een geld. 1000 tot verdekken maar. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Ontdek de Tempoor Pro-matras. Vervaardigd uit Tempoor-materiaal.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 Azenbank. Geniet maar even van dit McDonald's-momentje.